Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen zaten vanmiddag bij elkaar in Utrecht. In het Beatrix Theater begon vandaag een eerste test om te kijken hoe we meer coronaproof evenementen kunnen organiseren. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is erbij. Het is toch wel een hele bijzondere ervaring. Het voelt ook wel een klein beetje raar. Hoewel je wel merkt dat mensen al heel snel gewend zijn en hun pre corona gedrag eigenlijk weer oppakken. Je voelt je gewoon 14 jaar en dat je dingen kan doen en mogen. Ja, het is geweldig. Ja. Het was dus een experiment. Sommige bezoekers zaten bijvoorbeeld achter een spatscherm. Anderen droegen mondkapjes. Er komt later deze week ook nog zo'n test met bezoekers. Mijn voorstelling van Guido Weijers. En een voetbalwedstrijd. Het RIVM meldt vandaag 2800 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. Flink minder dan gisteren. Ook is het minder dan het gemiddelde van afgelopen week. Toen waren het er bijna 3500. In de ziekenhuizen steeg het aantal coronapatiënten juist. Het Britse automerk Jaguar stopt helemaal met motoren waar benzine of diesel in gaat. Vanaf 2025 komen er alleen nog maar elektrische Jaguars uit de fabriek. Moet je wel geld voor hebben, want het bedrijf zegt er gelijk bij dat de auto's luxe en exclusief blijven. En het gaat best goed met SRV-wagens. Die naam SRV zal niet iedereen meer wat zeggen, maar dat zijn van die rijdende supermarkten. De paar die er zijn doen goede zaken in coronatijd. En helemaal met de sneeuw en de gladheid. Ik had gisteren een hele drukke dag. Ja. Ik ga deze even erin zetten. Zuivel is 25% van mijn omzet en, en, en fruit, vers fruit. En, en, en ja, koekjes worden veel verkocht. Ja, het is van alles wat bij elkaar. Hè? Veel SRV-wagens zijn er niet meer in Nederland. Maar ze zeggen, je ziet dat supermarkten steeds meer gaan bezorgen. Dat deden wij altijd al. Dan nog het weer. Het is aan het dooien. Vooral op de stoep kan het nog wel glad zijn. Morgen gaat het in de ochtend even regenen, in de middag droger. En het wordt dan 5 graden in Groningen tot 12 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral in het noordoosten van het land nog kans op verraderlijke gladheid door ijzel, Vooral op lokale wegen kan het soms nog spiegelglad zijn. En bij de spoorwegen rijden er op een aantal trajecten, vooral in het westen van het land, minder treinen. De vertraging kan oplopen tot een half uur en dat duurt de hele dag.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Sandvoort, Ook gehoord op zaterdag. Namens iedereen bij de ANWB... Bedankt! We waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weet je zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt... en je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Dat is dus goed voor elkaar. Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. En oh ja...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 Net als Britney Spears, waar uh, dit, deze week heel veel ophef om was, komt uh, deze damesgroep uit de jaren 90. Ik heb het uiteraard over de Spice Girls in Say You Will Be There. Het is uh, even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. albert -Jan en ik zijn er nog één uh, uur lang zonnig Zandvoort.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 Half vijf, dier van de week. Ja, zo zijn ze er, zo zijn ze weg. Er zit momenteel geen hond meer in het dierenasiel. Geen hond te bekennen. Geen hond te bekennen. Maar wel nog een kat. En die luistert naar de naam Briel. Dus half vijf, dier van de week is Briel. Zoals live. Ja, het wordt er een die jij niet van mij had verwacht. Nee, ik weet het al, maar die helemaal verbaasd Die eigenlijk ook niet rechtstreeks uit mijn fonotheek komt.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 meekijken www.zfm-live.nl zfm livenl En daar zit we with Joji Watley in Airbnb en Rakini. Deze weer is terug door Jelly Watley en Eric B en Rakim en Friends. En hoe kom ik daar nou op, op het uh, draaien van uh, deze plaat? Nou, is heel eenvoudig. Van de week kwam ik toch uh, zoiets uh, geweldigs uh, tegen albert Jan. In 20 minuten tijd, zeg maar, al mijn uh, grote favoriet uit de jaren 80. Yep. Uh, bij elkaar, uh, helemaal coronaproef uh, live uh, gebracht door DJ Cassidy...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 Ja, van voor mij een lekker balletje Joop? Mag ik twee balletjes hier? Zeggen nou, waar wij het toch over ballen hebben. Kun jij gaan bewaren Joop? Ja he. Enige tijd geleden zit ik in mijn fitnessclubje. ik doe aan een bodybuilding hè, dat weet je. Zo'n verbredingscursus. Komt er een dame naast me zitten, kopgroter dan ik. Zo'n grote blonde toeterhaar, je kent het wel. In een moot hey, Wat een mootje, echt te galen. Mevrouw Jansen stelt ze zich voor. En die jas gaat uit, maar het denk je, twee ballen gehaakt, graag. En bij het zien van die verknettering stort ik zo van mijn rug zeg. Maar ik, al, ik lag op de grond en ik denk die is voor mij. Maar mevrouw Jans. En ik moet er niks zonder hebben, die Jans. Lekker die ballen ga eens doe maar naar wat twee. Ja, toch ook je op, hè? Afijn, zo komt het balletje te rollen. En van het een komt het ander. Dat zou moeten zijn. Maar mevrouw Jansen, wat blaaf ze nou? We grapen er niks van. Kijk, ik heb er een jaar zoveel voor over als het moet. He? Maar dan moet ze wel op taart zijn. Nee, Joop, wacht nou even. Je hoeft er nog niet naar huis. Ik ga ook niet naar huis. Wacht, wil je allemaal die steunen, Joop? Hoor. Je moet er even zien, maar mevrouw Jansen. En He, is het te laat en dan begin ik toch te balen. Ik vind, op taart is op taart. En dan mag tien, mag mijn eigen King's veertigers zijn. Maar het is wel een kanje, dat kan ik wel opbouwen. 7 uur is 7 uur en niet 12 uur, zoals mevrouw Jansen. Graag na wat? Het is half tien. Wat blaast er nou? Ik lijk wel gek en ik ga hier niet de hele avond op te zitten wachten hoor. Krijg honger ook van altijd wachten. Moet jij je, moet je nog een balletje houden? Gab van me. Twee ballen hard En een beetje snel. wat zeg ik? Vier ballen. Die sofa. De balenksofa aan Joop, Ik kan je niet vertellen. We gaan hem de kring. Is het het allemaal wel waard, vraag ik me af soms. Hé, hey, je naast het tien uur is het er nog niet. Maar twee ballen gehakt. En even ze naar het mens. Ik kijkt er net zo goed naar huis gaan. Wat doe ik het allemaal voor? maar even Je op. de bel ik even met mijn Steen op. Hallo, Steen. Dag 5 met Manus. Ja, je hebt je bloeddragende Manus. Schat, ik kom naar huis hoor. Als je me nog hebben wil. Ben ik ben echt een zak geweest, ik weet het. Maar we gaan het met z'n tweeën helemaal weer verworven aan beginnen. Eh. Elke avond ballen gehakt is de ook niks, toch ook een leven. Als je me nog wel hebben, dan kom ik nu naar huis op mijn bakfiets. Eerlijk waar. Eh. Daar gaat je dus straks. Kraak naar nou wat! Ja hoor, kwart over twaalf. Daar zijn je hebben hebben, mevrouw Jansen. We buif je na Maf Kees, zit de hele avond hier te wachten. Ballen gehakt eten dat ze mijn neus uitkomen, dan komt ze er om kwart over twaalf aanzetten. We zouden gaan eten vanavond of ben je dat weer vergeten. Daar nou, kijk je ook, dit is er. mooi hè? Ja, dacht ik ook. Maar Je bent niks aan hoor. Je hebt er geen ballen. Wat? Nou ja, oké. Okay. Ah, nee, ik ben niet kwaad meer. Hè? Ah, dat weet je toch, kan je ervan me. Als er die jongens die binnenkomen, dan denk ik toch weer nou, hij ah, ben niet echt boos. Ik bel even naar Stien. Wacht, ja maar even. Ga maar een dubbeltje. Hallo, Stien. Met Manus. Ik zeg, ik stap. Punt om naar huis te gaan. En ik kom de relatie binnen. Van miljarden, ja. krijgen we nog een paar ballen van hem. Dus ik moet het even uitpraten. We hebben ruzie, gehad van de week. He? En daarna kom ik naar huis. Daags gaat. zit dit thema vast op hoor. Manus, u komt er zo aan. Ja, dat was Frank Paardenkoper, oftewel Dingetje.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 You gotta get off, you gotta get down, girl You know you drive me crazy, baby You've got to turn into another man Called you on the phone, no one's home Baby, why you me online? it wasn't for the music, I don't know Very Before I had you on my mind, why I'd be so unkind?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 All right. Don't stop. <laughs> Dat vind ik dan weer een beetje jammer van jou... John, dat je niet je koptelefoon op had. Want bij dat 1-effect zag je wel kijken, hoor. Ik hoor dat, uh, ik had ook de ja, ook ja. over de boxen, maar dat, dat, dat, dat klopt wel heel dat apart, me hoor. Uit. Met uh, je koptelefoon op uh, 10. Je hoorde, uh, inderdaad de single uh, van uh, In Deep. En let's naar de DJ saved Your Life. Save your wife, hè? Dat uh, zeiden we ook wel eens uh, vroeger, trouwens.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 That I really can't go to the well once more time to decide on oh, when it's killing me. When, will I really see all that I need to look inside, come to believe.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 Ja, dat was eenmaal, hè? Ja. Dankjewel, Albertje. Wat een mooi gedicht van de dag, Ja. Rob. Ja, weer een jaar verder. <coughs> ja, ja, dat klopt. Neem Ja, inderdaad. Nou, was maar een slokje bier, hè, trouwens. Ja, ja. Heb je bier bij, hè, Fred? Ja, Fred, hé, hey, Fred. <coughs> dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, nee, ja, nee, dat zit er ja. even niet in. Nee. Maar goed...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 Music never too bad found. Oh, oh, oh, I just can't hold it back now. Oh, oh, oh, I just can't hold it back, you yeah. know. They won't turn about Some of them whisper Some of them shout So the four corners of the earth They reach out shilly shally if you want But you ain't got the fun Your back hand is always Full of funny sun So let me be blunt Like a tree trunk of funk I'm articulating What you just grunt You're your own worst enemy That's the fact Look in the mirror Then tell me who's slap worse for wear To it real slow So much the worse. I heard the devil chuckle Ha ha But all school folders Are the proof. How drugs and booze Steal away the youth. Is it true or your fruit No grim through glue. Feel a thing cause your body's all rude. You took a cruise. Turn to a hell ride What your girls do like Frankenstein Bright. Watching next move out of this trap. Six foot under, lamp on your back. I ain't the first to say this in the form of a rap. But I take no slack, and I can't hold back now. Yeah, let them.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 I'm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 Hij heeft het weer gered ja, om hier in Zalvoort te komen. Ongelooflijk, hè? Ja. Snel schuiven uh, voor je auto uh, gemonteerd ja. en, uh, en ga met Snel die bananen. Ja. ja. Ja, nou, hoe is het, Fred? Ja, uh, gezien uh, uh, ja, het winter weer uh, prima. Ja, ja, toch? Ja, heb ja. je heb nog een beetje gemaakt. Een beetje?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 Ja, het Carnaval, we kunnen nergens doen. Ja, het carna Carnaval. Ja, het carna -carnaval. Ja, dus uh, gaan we dat ook nog krijgen bij jou, Quarantäne Carnaval? Nou, ja, of ja, niet? Nee, nee, ik, zat, ik zat eigenlijk ja. meer te denken, eh, omdat het toch morgen een mooie Valentijn is. Eh, eigenlijk Tino Martin te draaien van, uh, van zijn nieuwe album, uh, Jouw Liefde. Jouw ja, Liefde, juist ja, een mooi nummer. Ja, dat is een heel mooi nummer. <laughs>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 Wij gaan zo meteen naar je luisteren, Fred. Dankjewel. Een beetje vertrouwen op Valentijn, af en toe zo'n heerlijke uh, lekker. Hè? schuiver ertussen. Oh, dat, uh, dat gaan we zeker doen, dat gaan we zeker doen. Schuiven maar in. Ah, Tino, Tino zit ertussen. Ja, okay, ik, Tino zit ertussen, Dank voor de tip. Be, een okay. beetje Valentijnse carnaval, in, uh, de, de, de Solonaise krijgen je zo meteen bij, uh, bij Fred. Ja, hij staat daar namelijk ook in de of 5. Uh, ja, de yeah. Voor for you of 5. Dus. Ja, nou ja. ja, dan heb je, heb je hem toch gemist, eh, Albert Jong. Ja, nee, ik moest er dus gedicht erop <laughs> vandaag. Ik bedoel, dat was, dat was uh, heel simpel. Ja, nee. Ook begrijpelijk, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, nou... bedankt voor het luisteren. Tot morgen, dan zijn we er weer. Dag! Doei doei! Some things in life are bad They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble.